Goedemiddag. Toenemende druk op de VVD in de kwestie over zorgpremie. Britse vicepremier heeft het openlijk over vertrek uit de EU. En vaak prostitutie en illegaliteit in Chinese massagesalons. Er zijn buien, er is kans op onweer en ook windstoten. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen is het vooral in de kustgebieden buiig. Er is vrij veel wind en het is ook een graad of 10. In het weekend buien, maar ook droog. En zon en aan de temperatuur verandert weinig. Formateur Mark Rutte is vanochtend begonnen met zijn gesprek... en hij heeft de eerste twee ministerkandidaten op bezoek gehad. Lodewijk Asscher, PvdA-wethouder in Amsterdam en Stef Blok van de VVD. Margreet Boer op het Binnenhof. Is daar nog gesproken Margreet, over de inhoud van het regeerakkoord? Nou het is hier vooral vanochtend een gesprek uh, waar een lijstje zaken wordt afgelopen. Hè. Elke kandidaat bewindspersoon wordt gevraagd. Heb je een strafblad? Zijn er fiscale problemen geweest? En heb je ook nevenfuncties? Nou dat soort dingen. Maar goed uiteindelijk uh, moet je wel ja zeggen tegen het uh, regeerakkoord. Al wordt er over de inhoud niet echt gesproken. Maar ze moeten er wel mee akkoord gaan. En dat is juist dit akkoord hè, dat meteen al voor zoveel commotie uh, zorgt. En dan gaat het vooral dus over de verhoging van de zorgpremie en het effect wat dat heeft op grote groepen middeninkomers. Dus toen uh, Lodewijk Ascher hier uh, naar uh, buiten kwam na zijn gesprek... hij is beoogde vicepremier zelfs van dit kabinet... toen werd hem natuurlijk gevraagd of hij niet bang is... dat het draagvlak voor dat akkoord snel aan het verdwijnen is. Luister even naar Ascher. Het nou, draagvlak is, uh, is nooit iets wat je vanzelfsprekend moet uh, nemen. Daar moeten we iedere dag aan gaan werken. Uh, en dat begint uh, ook bij dit kabinet echt op dag 1. Ja, maar het begint al op een vervelende manier... Het, is echt, uh, het akkoord bevat nog veel meer vervelende dingen. En uh, uh, ik denk dat we ook het beste vanaf dag één eerlijk daarover kunnen zijn. Het is niet iets van uh, voor jou, leuk nieuws voor jou. Nee, het zal ons allemaal raken. En, uh, en dat merk je ook aan. Vindt u dat er nog uh, gesproken moet worden met de VVD over eventuele afzwakking? Omdat er zoveel onrust over is? Nou, ik denk dat het, uh, het akkoord goed is uitonderhandeld. Dus je gaat niet nu opeens een heel ander akkoord uh, sluiten. Maar ik heb gisteren het Kamerdebat goed gevolgd. Gehoord wat Diederik Samsom daarover zei, gehoord wat de VVD daarover zei. Maar binnen die marges zal het allemaal moeten worden uitgewerkt nog. Zou er ook nog over die zorgpremie gesproken kunnen worden? Kijk, ik heb het akkoord niet uitonderhandeld. Ik ga het nu ook niet heronderhandelen. Uh, dat vind ik niet mijn rol. Je hebt dat... vandaag wel ja opgezegd, volmondig. Volmondig, Sorry. zo is dat, ja. Ja, hij heeft dus volmondig ja gezegd tegen het uh, regeerakkoord. En Asje heeft zich hier net ook uitgebreid laten fotograferen... samen met uh, Mark Rutte. Dus dat was het eerste plaatje van uh, ja, de nieuwe premier... en de nieuwe uh, beoogd vicepremier van het kabinet Rutte 2. En na Asscher kwam Stef Blok uh, op bezoek. Fractievoorzitter van de VVD geweest en ook onderhandelaar hè, van het akkoord. Uh, hij wordt minister van Wonen en Rijksdienst. En ja, hij is een van de architecten van het akkoord. Dus aan hem nog de vraag of er misschien toch nog gesleuteld gaat worden... aan die maatregel van de zorgpremie. We hebben met elkaar het regeerkort vastgesteld. En we realiseren ons dat dat een stevig pakket is. Maar we gaan niet onderhandelingen herop. Nee, is dat zeker? Dat staat absoluut vast, ondanks alle kritiek die er is. Dat staat vast. Nou ja, Blok is heel helder. Hè? Wat hem betreft blijft het uh, zoals het uh, is. Want ja, nivelleren dat moest om de Partij van de Arbeid tegemoet te komen, zei Blok. En op dit moment is de derde kandidaat-minister binnen bij uh, Mark Rutte de formateur. En dat is Jeroen Dijsselbloem van de Partij van de Arbeid. En hij zal minister van Financiën worden. En zo gaat het vanmiddag hier op het Binnenhof nog een tijdje verder met de ontvangsten. Mariet Boer beschreef het voor ons. En uh, ja, Stef Blok hoorden we. En de druk op hem en op Mark Rutte natuurlijk vanuit de VVD-achterban... neemt inmiddels wel toe. Want wat gaat er nou gebeuren met die zorgpremie? Willen VVD'ers in het land weten? Wilma Borgman in Den Haag. De achterban is dus niet teruggerustgesteld, Wilma. Nou, in het geheel niet. Uh, Integendeel kunnen we wel vaststellen. Want uh, ik kijk even met één oog naar de VVD-website. Uh, daar zijn inmiddels bijna 6100 boze reacties binnengekomen. Uh, alleen al dus via die site. Er zijn bij het partijbureau tientallen opzeggingen binnengekomen... en um, wat de reacties gemeenschappelijk hebben is dat ze... Um, die mensen die zich melden, die, die voelen zich bedrogen. Die vinden dat Mark Rutte zijn woord niet heeft gehouden... want immers, hij had in de verkiezingscampagne nog beloofd... dat hij, in tegenstelling tot de socialisten... wel de hardwerkende Nederlanders zou beschermen. Nou, ik denk dat de mensen hier en daar wat aan het rekenen zijn geslagen... en dat ze geschrokken zijn van de uitkomsten van die rekensommetjes... en de boze telefoontjes, uh, reacties van die mensen die komen bij het partijkader van de VVD, de regionale voorzitters. En die beginnen zich steeds luider te roeren. Ja, dan horen we Stef Blok. Die zei, ja, het is een stevig pakket, maar het staat wel vast. Wat, wat, wat kan de partijtop dan nog doen? Ja, um, tot nu toe vindt de achterban in ieder geval dat zij onvoldoende doen. Gisteren was er wel een mail van Stef Blok, uh, waarin hij zegt dat het regeerakkoord inderdaad nou eenmaal vervelende maatregelen bevat, waaronder deze. Maar ja, zo is het nou eenmaal. Gisteren waren er uh, ook interviews met Mark Rutte, die reageerde ook nogal lakko. Uh, hij zei de koopkrachtplaatjes laten zien dat het wel meevalt. En bovendien, ja, er moeten nou eenmaal concessies worden gedaan. Uh, maar ja, de VVD'ers komen er dus zo langzamerhand achter... dat het ultieme argument waarmee ook in een vorige periode... en ook nu uh, harde maatregelen worden verdedigd... namelijk het argument dat er orde op zaken moet worden gesteld... in de staatsfinanciën, dat dat argument in dit geval niet opgaat. Want het is een maatregel die niks kost en niks oplevert. En die dus alleen als uh, concessie voor de VVD is afgesproken. Nou, dat vind ik. Vindt de VVD-achterban toch wat magertjes. Die willen uitleg en die willen ook snel uitleg, maar Rutte en Blok hebben zich um, vandaag nog niet gemeld. Die zijn vooral bezig met het kabinet en die hebben even geen tijd voor de achterban. De fractie moet ook bij elkaar komen, zometeen geloof ja. ik. Daar gaat het natuurlijk ook over de premie en de ophef. Ja, dat lijkt me onvermijdelijk. Dat is trouwens niet de officiële agenda, want officieel gaat het uh, over de verkiezing van de fractievoorzitter en het fractiebestuur. Dat wordt halbe Zijlstra. Uh, nou, halbe Zijlstra heeft gelijk een lastige klus, want uh, ik hoor uit partijkringen dat er vandaag echt door hem of door Blok of door Rutte een boodschap moet worden afgegeven. Als de cijfers kloppen van de maatregelen zoals ze nu lijken, dan gaat die maatregel van tafel, want ik denk dat er anders binnen de VVD echt een probleem is. Wilma Borgman in Den Haag. Op Schiphol is gisteren een zwangere vrouw aangehouden... die bolletjes met vloeibare cocaïne had geslikt. Omdat ze pijn in de buik kreeg, is ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw van 19 werd aangehouden op een vlucht uit het Caribisch gebied. Volgens de Marge gebeurt het niet vaak dat zwangere vrouwen bolletjes slikken. Het is echt een incident, alleen het is levensgevaarlijk. Die mevrouw geeft aan zwanger te zijn. En dat in combinatie met bolletjes met vloeibare cocaïne... dus wel de meest gevaarlijke vorm van cocaïnesmokkel... Het ons wel zorgen. En, uh, gelukkig is het een incident en zien we het niet heel vaak. Maar het feit dat mensen het proberen, terwijl ze zwanger zijn, om op die manier drugs te vervoeren, ja, dat is uh, natuurlijk vreselijk. En in het ziekenhuis heeft de vrouw inmiddels een aantal bolletjes cocaïne uitgepoept. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Britse vicepremier Nick Clegg vreest voor het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Als de Britten zich te hard zullen opstellen bij de komende onderhandelingen over de nieuwe EU-begroting eind deze maand. Kleck vindt zo'n opstelling onzinnig. Welke kind of club, club geeft je een lidmaatschap met alle daarbij behorende privileges... zonder te verwachten dat je je lidmaatschap betaalt... en dat je je aan de regels houdt, zegt Kleck dus. Premier Cameron leed gisteravond een gevoelige nederlaag bij een stemming over de Britse opstelling bij die onderhandelingen over de nieuwe EU-begroting. We gaan erover praten met Anne Sanen in Londen. Anne, hoe groot zijn die zorgen van Klek dat hij ze openlijk uitspreekt? Ja, de vicepremier is vooral bang dat het niet tot de Britten doordringt... dat het uh, om heel belangrijke Europese onderhandelingen gaat. De nadruk ligt nu vooral op het politieke waar in het Britse lagerhuis over deze onderhandelingen. En daardoor lijkt het een beetje een ver van je bedshow voor de meeste mensen. Uh, Nick Kleck is bang dat de essentie niet tot het publiek uh, doordringt dus. En, want het gaat uiteindelijk natuurlijk om het Britse standpunt... tijdens de Europese onderhandelingen over het uh, EU-budget. Ja, wat is die, die essentie dan van het Britse standpunt? De Britten willen het bedrag dat zij per jaar afstaan aan Europa verminderen. En daar is er dus heel wat om te doen geweest... tijdens een stemming in het Britse lagerhuis gisteravond. Want David Cameron wil, dat Europa, uh, wil aan Europa voorstellen... Dat het bedrag, uh, om het bedrag gelijk te houden. Maar zijn eigen achterban, samen met de oppositiepartij Labour... willen nog een stap verder. En zij willen dat het bedrag uh, zelfs verminderen. Want zij zeggen, we moeten op nationaal niveau bezuinigen. Dus waarom niet op Europa... Nou, de Britse premier denkt niet dat hij dat aan Europa kan verkopen. Want de EU heeft zelf plannen om het budget te verhogen. Dus um, hij uh, heeft zijn eigen conservatieven op alle mogelijke manieren proberen te overtuigen van zijn gelijk. Maar dat is niet gelukt. En in een motie stemden 53 van zijn eigen parlementariërs. Net als de oppositiepartij Labour dus tegen het plan van David Cameron. Touwtrekkerij dus over die uh, Europese begroting. Wat de Britten gaan betalen aan uh, Europa. Ja. Heeft die hele discussie nog gevolgen voor ja, de positie van Cameron? Ja, zeker. De, de positie van Cameron is nu erg verzwakt. Uh, want ook al hoeft hij zich uh, niet te houden aan de wil van het lagerhuis... tijdens de onderhandelingen in Europa... het feit dat parlementariërs uit zijn eigen partij uh, zich tegen hem keren... is natuurlijk geen goed teken. Uh, op die manier komt David Cameron niet over als een sterk leider... van zijn verdeelde partij, waardoor ook Europese leiders zouden kunnen gaan... En twijfelen aan zijn autoriteit. Maar, uh, ondanks dat is het wel vooral een nederlaag op nationaal niveau. Uh, toen hij gisteren uit zijn auto stapte om Downing Street binnen te gaan... riep een journalist naar hem, uh, blijft Europa u achtervolgen? En daar antwoordde hij niet op. Uh. Hij kreeg met moeite een glimlach op zijn gezicht. En gisteren was in ieder geval niet de gelukkigste dag... Uh, in Cam Cameron's politieke carrière. Dat kunnen we wel stellen. Anne Sanen in Londen. In New York en omgeving groeit de kritiek op het besluit om de marathon van New York door te laten gaan. Het hardloopevenement van zondag komt zes dagen nadat de stad hard werd getroffen door orkaan Sandy. Volgens burgemeester Bloomberg is het laten doorgaan van die marathon een teken van hoop en optimisme. En krijgt de lokale economie een grote impuls van dat evenement. Maar critici vinden Bloomberg's besluit getuigen van een slechte smaak... omdat reddingswerkers op veel plekken in de stad nog volop in actie zijn... om gedupeerden van de storm bij te staan. In de helft van de Chinese massagesalons in de grote steden... vinden seksuele activiteiten plaats. Dat blijkt volgens het KLPD uit een grote controleactie die gisteravond is gehouden. Nou, er werd gecontroleerd op uh, bijvoorbeeld illegale arbeid, illegale prostitutie... ...naleving van fiscale regels en zo nog een paar van die dingen. En dat komt omdat er uh, allerlei uh, aanwijzingen waren... ...dat er misstanden zijn in, in dit soort uh, massagesalons... ...dat het vaak een dekmantel is voor bijvoorbeeld seksuele dienstverlening. Bij vrijwel alle gecontroleerde salons was de administratie niet op orde. Ook waren in een aantal salons illegalen aan het werk... ...en er werden grote sommen contant geld gevonden. Niets heel anders. is nieuwe aandacht voor de donkere kamer van Damocles. De roman uit de jaren 50 van Willem-Frederik Hermans. Dat is het boek van de nieuwe campagne Nederland leest. Voor de start van die campagne werd in Den Haag... de ouderwetse blauwe tram van stal gehaald. Het was geen trendlijn begeerte die Hermans schreef toen in de jaren 50. Hij was een van de eerste die de kwestie goed en fout aansneed. Zo vlak na de Tweede Wereldoorlog. En dat zie je ook terug op een van de posters. Apple van Nispe van het CPMB. Wie dit leest is goed. En ik zie op die andere poster nog net niet staan. Wie dit leest is fout, maar slecht. Ja, inderdaad. We hebben het er wel over gehad. Het is uh, dat boek uh, Donkere Kamer van Damocles is natuurlijk een prachtig boek waarin dat thema op de een of andere manier heel goed en uh, spannend belicht wordt. En we dachten, ja, uh, goed of fout. En wie het leest is fout, dat klinkt wel heel, uh, heel sterk. Dus dat hebben we niet gedaan. Heel Zo. erg van toen. Ja, precies. En dit is nu veel meer van nu. En het boek is eigenlijk op zich ook van nu. Als je uh, naar, naar uh, wat kijkt wat er uh, toch ook gebeurt. Hè? En je altijd zoekt naar iemands achtergronden of ideeën. Of uh, is het nou... Uh, is iemand goed of is iemand slecht? Het blijft een universeel thema. Elke dag weer, dat is juist het mooie. Het is ook het mooie dat Herman's dat zo uh, eigenlijk, uh, prachtig wist te neer te pennen in een spannend verhaal. Dat uh, in zekere zin helemaal tijdloos is. Het is toch ook heel vreemd dat het samenvalt met het enorme politieke tumult van nu. Waarin premier en zijn coalitiepartner ook van dergelijke etiketten worden voorzien. Ja, nee, dat is, dat is eigenlijk, je zou bijna denken dat de campagne Nederland leest daar omgebouwd is. Dat we dat hebben bedacht. Ja, nee, maar eigenlijk mooi kan je het niet hebben. Dat het juist nu ook zo speelt bij dit soort mensen in dit soort positie. van mensen nu van ja, ik heb daar toch op gestemd. En waarom uh, gebeurt nu dit? Hoe zit het in elkaar? Hermans zou er enorm plezier over hebben gehad. Filijn. Ja, ik denk dat hij ja, met een grote grijns uh, bovenop zijn wolk uh, deze dag uh, zo aankijkt cpb directeur Eppel van Nistwen in gesprek met Jeroen Wielaert. Het is 14 over 1. Eens even kijken bij de AWB John Oka. lange viel op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Er staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht... 7 kilometer na een ongeluk. Bij Moordrecht is de rechterreis ook afgesloten. Als u nog in de regio Rotterdam rijdt, u bent onderweg naar Utrecht... kunt u de beste de borden Breda-Gorkum volgen. U rijdt dan over de A15 en de A27. De hoofdpunten van het nieuws. De VVD breekt zich het hoofd over de kritiek op de zorgpremie. Groeiende kritiek in New York over het besluit om zondag toch een marathon te houden. En Britten willen verlaging van de EU-begroting. Anders dreigt vertrek uit Brussel. Zegt Kleek. Dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch. Nou, goede deal Henk. Ik spreek je snel. Ja, we bellen. Hé hey Henk, nog even met mij. Zo, dat is wel heel snel.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de serie Gesprekken met topmensen van gerenommeerde bedrijven. Straks een werklunch met Ronald van Zetten en die CEO van de HEMA. In de praktijk. Daarin hoort u hoe er in Nederland tegen doping wordt gestreden. Na een dopingcontrole worden bloed en urine van de sporter verzegeld. En dat wordt dan naar een laboratorium in Gent gestuurd. Met grote zorgvuldigheid wordt daar dan alles behandeld. Nu, wat absoluut geheim is, is de identiteit van de atleet die we controleren. Voor de rest is er weinig geheim. Uiteraard moeten we zorgen voor de nodige veiligheid... dat niemand bij die stalen kan uh, die niet bevoegd is daarvoor. Maar geheim, nee. Uh, het zijn de mensen die doping gebruiken, die alles proberen geheim te houden. Wij proberen zoveel mogelijk op elkaar te spelen. Stand.nl is er om half twee. De stelling dan, de VVD heeft bij de onderhandelingen met de PvdA... te veel ingeleverd. Bent u het eens, vol eens met die stelling? sms dat dan naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, zoals is www.stand.nl. En als u twittert, doe het al met uh, hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De Hema is een uh, oer-Hollands bedrijf, bekend van de worsten natuurlijk. Maar ze hebben veel meer in het assortiment. Een breed assortiment dat varieert van hoofddoekjes tot fluitketels. En er is ook zelfs een Hema Musical... Hey, mama, gelukkig! Meneer Van Zetten, kunnen we even afrekenen voor deze reclamespot? Ik ben u nu al dankbaar <laughs> en ik zit met een grote grijns op mijn gezicht. Dat kunt u begrijpen. Ja. Ronald Van Zetten, CEO van de HEMA. Ja, uh, het kan niet op, hè. En uh, dat in een tijd waarin het consumentenvertrouwen allesbehalve vanzelfsprekend is. Uh, wij voeren dus in dit najaar uh, werklunches met topmensen van grote bedrijven. En de belangrijkste vraag is dan eigenlijk hoe zij hun bedrijf door de crisiskoers en Vandaag dus met de, de grote baas van de HEMA. Uh, wat is volgens u de kracht, meneer Van Zetten, van de HEMA? Ik denk de mensen, ik denk de spullen. En die combinatie die maakt het uh, tot een groot onderscheid. Dus we proberen iedere dag nieuwe dingen te verzinnen. Andere kleuren, andere producten. Ja, en dan proberen we mensen mee te boeien en te ja. binden. Dat is het. Het klinkt eigenlijk heel makkelijk, de mensen en de spullen. Ja. Uh, dat zou ik ook kunnen bedenken, maar ik heb geen, uh, ik heb geen HEMA... Nee, maar er zijn er natuurlijk een heleboel die nieuwe dingen bij ons maken. En er worden voortdurend nieuwe producten geïntroduceerd. En daarnaast zijn er natuurlijk gewoon ja, de producten die voor een vaste omzet zorgen. En die, die doen het ook in deze tijd gewoon heel erg goed. Hmm. Het lijkt er zelfs op alsof u geen last hebt van de crisis. Nou, laat ik zeggen dat wij wij zeggen zelf dat we veel harder moeten werken voor, voor hetzelfde. Dus Het is eigenlijk hard rennen om stil te staan, dat is het eigenlijk. Kunt u dat eens uitleggen, want euh, euh, laten we zeggen, dan kwam het dus eerder wat meer aanwaaien, zou je kunnen zeggen. Maar nu moet u daar harder voor werken, zegt u? Ja, je merkt dat consumenten, dat is natuurlijk niks nieuws, die, die, die zijn zorgvuldiger in het doen van hun aankopen. Ze dus kiezen wat voor, voor wat meer duurzaam of ze stellen aankopen uit. Um, dat betekent dat je dus ook meer producten moet uh, proberen aan te bieden, zodat je, dat je meer klanten kunt, uh, kunt binden. Nou, Dat is een van de maatregelen die je kan uh, nemen. Een andere maatregel is proberen de prijzen van een aantal artikelen uh, uh, zo laag mogelijk te houden. Zodat je uiteindelijk uh, voldoende klanten in je winkel blijft houden zodat de loper in ieder geval in blijft. Dat is dan belangrijker dan misschien net die paar dubbeltjes meer winst maken? Ja, absoluut. absoluut. Ik denk dat de keuzes nu veel meer zijn van probeer zoveel mogelijk klanten in winkels te houden... in plaats van zoveel mogelijk geld te verdienen. Ik ja, denk dat dat ja. echt anders is. Want we hebben te maken met, met consumentenvertrouwen... en we komen zometeen nog wel wat meer over de, de plannen die van de week dan bekend zijn geworden te spreken. Maar dat consumentenvertrouwen dat is al een tijdje aan de gang dat dat ja. naar beneden loopt. Wat, wat merkt u daar dan van? Nou, dat duurdere aankopen worden uitgesteld. De verhuismarkt is niet nieuw. Die is natuurlijk uh, volledig uh, tot stilstand gekomen bijna. En alle producten die daaraan gerelateerd zijn... die, die hebben het gewoon uh, minder, uh, minder makkelijk. Dus mm. als je uh, kijkt naar gordijnen, kijkt naar uh, woninginrichting... kijkt naar bedden, beddengoed, dat soort productgroepen... Ja, die hebben daar ernstig onder te lijden, zeker. Um, en, en dan is het voordeel van de HEMA... want ik zei het al in het begin... het gaat van, wou, van, van rookworsten tot en, met, uh, tot en met hoofddoekjes bij wijze van. Ja. Uh, dan is uw voordeel dat u zo'n breed assortiment hebt... Dat, dat mensen toch wel bij u in de winkel komen. Ja, er zijn natuurlijk dingen die, die heel erg goed uh, gaan de andere kant op weer. We verkopen echt veel meer levensmiddelen dan, dan vroeger, dus daar zit echt enorme groei in, zelfs boven supermarktniveau. dat gaan we ook uitbreiden. Onze restaurants doen het veel beter dan, dan vroeger, we bieden producten aan voor prijzen, ik ga daar geen reclame voor zitten maken, maar ja, daar kun je het bij spreken thuis niet voor maken. Dat hebben klanten door, dus daar komen er gewoon in grote getalen meer. Um, we zitten meer in uh, wat wij dan noemen fast fashion. Dus op de trend proberen uh, artikelen te vinden die uh, scherp geprijsd zijn. Maar toch heel te trend, uh, op de trend zitten. Nou, dus zo je op al die manieren probeer je dan uh, als, als dat wat tegenvalt. Om het op een andere mm. manier te compenseren. Um, u, u zegt net van uh, we leveren spullen die je bij wijze van zelf niet voor dat geld zou kunnen maken. Dat gaat, ja. gaat dan misschien ook over eten en zo. Maar ook, uh, ook de spullen die in de rekken hangen. En, en de spullen die u in de schap hebt staan. Uh, deze, deze tijd hoor je natuurlijk ook veel over duurzaam ondernemen over maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoe, hoe, hoe, uh, wat, wat is uw verhaal daarbij dan? Want als u die ah ja, dingen zijn... goedkoop laat maken ergens anders... waar mensen het heel arm hebben en uh, voor een appel en een ei dat moet in elkaar moeten zetten... Dat, dat klopt dan toch ook niet helemaal? Nou, daarom zijn we ook niet de allergoedkoopste in de markt. Dus doen we dat ook niet. Dat zijn, uh, voordat we ergens gaan produceren, kijken we natuurlijk op die uh, plaats zelf. Van hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Wat wordt hier voor loon betaald? Al dat soort zaken nemen we mee. Dat betekent dat we inderdaad niet altijd de allergoedkoopste zijn... omdat we ook nog willen vasthouden een stuk kwaliteit. We hebben ons eigen design... En we willen niet tegen iedere prijs uh, voor de allerlaagste prijs op plekken produceren waar jij en ik niet gezien zouden willen worden. Dus dat, uh, dus dat doen we dan weer niet. Nou. Is het zo dat u eigenlijk alles zelf uh, door uw handen krijgt wat, wat er in de winkel komt uiteindelijk? Nou, dat zou, wel, dat zou bijzonder zijn. Maar laat ik zeggen, ik heb wel een vrij kritische blik op wat we in de winkel voeren. Uh, dat dan wel, maar we hebben natuurlijk heel veel mensen die, die iedere dag ermee bezig zijn en daar veel meer verstand van hebben. Ja. Waar bent u heel trots op? Wat is nou een product van HEMA? Is, nou, dat, dat, is, dat is typisch HEMA en daar ben ik blij dat ik daar uh, de baas over mag zijn. Nou, dat zijn er, dat zijn er wel een paar. Uh, ik, ik, ik, ik, ben, ik ben heel erg trots op dat we, dat we uiteindelijk nu in onze restaurants de omschaking hebben kunnen maken... naar alles biologisch in de nieuwe restaurants. Nou, dat vind ik gewoon een hele goede stap. Daar ben ik trots op. Ook omdat we het voor die prijzen kunnen doen. Ja... Uh, er zijn weinig producten die ik niet zelf in huis heb of zou willen hebben. Dus, dus ja, ik, ik kan een reeks van producten opnoemen, maar ik, maar, ik koop maar huid, praktisch alles. Maar mijn huis is echt een toonzaal van HEMA, kan je zeggen. Uh, ik spaar de zegeltjes voor de gratis glazen tot en met <laughs> uh, de handdoeken. Uh, ja, zeker, absoluut. Is, is er ook wel eens een keer iets helemaal mislukt waarvan jullie van tevoren dachten... nou, dit, is, dit, dit past nou helemaal bij ons en uh, dat het toch helemaal niet liep? Ja. We hebben in het verleden ooit eens een keer geprobeerd uh, um, energie te verkopen, bijvoorbeeld. Nou, dat is gewoon uh, niet gelukt, omdat de inkoopmarkt die is zo uh, onderzichtig is. Dan moet je allemaal gaan speculeren, termijnmarkt, allerlei zaken. Veel te complex voor ons uiteindelijk. Dus dat is gewoon niet gelukt. Dus dan stoppen we daar weer mee. En zo zijn er natuurlijk ook gewoon ja, producten die we introduceren, uh, woondecoratieartikelen misschien, waarvan we denken, nou, dat is helemaal op de trend... Maar dat die trend eigenlijk dan toch niet zo aanslaat... Nou ja, dan, ja, dan verdwijnt dat ook weer gewoon. Ja. Hema, nou ja, ik zei het al, oer-Hollands natuurlijk. Uh, iedereen kent het. Iedereen komt er ook wel eens, denk ik. Ja. Het inspireert anderen. Uh, er was een tijdje terug dat dat kunstenaarsproject, hè, El Hema. Daar was ik ja. dan weer niet zo blij mee. Nou, dat is een beetje misgegaan, laten we dat heel snel rechtzetten. Uh, het gebeurde sowieso in mijn vakantie. En iedereen die iets met ons merk doet, uh, die zich officieel meldt, daar, daar praten we mee. En dat was in dit geval niet gebeurd. Toen is er eigenlijk heel snel gereageerd van... hé, hey, er gebeurt iets met ons merk waar wij niet van weten. Nou, dan komt er een hele machine in gang bij ons... Uh, die dan juridische stappen en dat soort dingen gaat ondernemen. Voordat we door hadden uh, waar het over ging, was het al heel erg in de pers. Het was eigenlijk een beetje een grap, hè? een beetje een knipoog. Hè? Ja, zeker, Ze absoluut. hadden, laten ze we zeggen, halal producten, uh, maar dan in El Hema neergelegd. Ja, zeker. Uiteindelijk, toen we wisten waar het over ging, hebben ze ook echt geholpen. Zijn we, zijn we, ook, uh, zijn we ze ook gaan helpen met producten en, en om het ook iets, iets te laten worden. Mm. Ja, wat vinden vindt u, die musical eigenlijk leuker, denk ik. Ja, die musical, die is echt, uh, je moet van musicals houden, maar hij is echt grappig. Het is dus, dus een beetje misschien reclame maakt, maar hij is echt grappig als je heen gaat. Je, verwacht, je moet er niets van verwachten en het is echt super leuk. Ja. En er komt een helemaal documentaire, begrijp ik dat nou goed? Ja, dat is echt heel spannend. Dus Het uh, is heel aardig dat u dat vraagt. Dat is echt uh, uh, spannend, omdat die film vind ik gewoon goed. Ik heb natuurlijk een viewing gezien. Ik heb er ook, uh, we hebben er ook niets uitgehaald waarvan we dachten van ah, dat mag iemand niet zien of zo. Dus het is gewoon een echte, pure film waar alles in zit. Uh, die ook een uniek kijkje geeft in ons uh, bedrijf. En, en, en het is ook een hele gewone film. Het is geen reclamefilm. Het is niet van, oh kijk, ons is goed zijn... of alles is geweldig, of uh, dit of dat. Het is gewoon echt iets wat je moet zien als je... Ja, nieuwsgierig bent ja, ja. hoe een bedrijf werkt. Of... De maken mocht echt als een soort vlieg op de muur... Uh, bij de hemel meekijken. 18 november is de première op het ITVA Filmfestival, uh, begrijp ik. Klopt. Nu, nu nog even terug naar wat er van de week gebeurde. Want we hebben dus uh, een, een nieuw kabinet in aantocht. Uh, VVD, PvdA. Nou, um, hoe kijkt u naar die plannen? Want uh, ja, vanmorgen de Telegraaf, achterban van de VVD boos. We moeten veel meer gaan betalen allemaal. Um, uh, ja, dat, dat kunnen ze weer niet uitgeven in uw winkel, zou ik dan denken. Nou... Uh, laat ik even als, als persoon reageren. Niet als, als bedrijf in, uh, in deze. Want als, als HEMA hebben we daar natuurlijk geen mening over. Uh, ik hoop dat het voor iedereen goed gaat. Alleen, ik ben blij dat er plannen zijn. Uh, er is een idee. Nou, dat zal, uh, vaak wordt de soep toch niet zo heet uh, gegeten... als dat die opgediend uh, wordt. Dus er zal heus nog wel wat genuanceerd worden... links en rechts. Dat verwacht ik zeker. Ja, en uiteindelijk moeten we toch met elkaar... uit die crisis zien te komen. En als dat mensen die daar echt lang mee bezig zijn... en meer verstand van hebben, een pad kiezen... dan zou ik zeggen, ja, weet je, laten we dat pad doen. En het kan niet voor iedereen leuk zijn. Ja, dat realiseer ik mm, me ook. We hebben, dat, we, hebben, we hebben meer dit, dit soort gesprekken gevoerd... met topmensen uit het bedrijfsleven. Die zeggen eigenlijk allemaal van... die duidelijkheid is zo belangrijk. Ja. Uh, nou ja, nu... nu is er een soort van duidelijkheid? Ja, dat is, dat is niet altijd even prettig natuurlijk om te horen, maar toch. U zegt ook, ik, ik ga wel voor die duidelijkheid. Ja, natuurlijk. Kijk, het is, ik, ik vind het een illusie te veronderstellen... dat je, dat je zo'n groot probleem met een eenvoudige oplossing kan oplossen. Dus, de, dus dat, daar heb je een complex, uh, het is een complex probleem met veel gezichten. En daar moet je dus uh, ja, iets voor verzinnen. En ik vind het goed dat, dat de grootste partijen hun verantwoordelijkheid pakken... en zeggen van oké, okay, we gaan dit gewoon uh, samen oplossen. Ja. En u bent klaar met uw bedrijf voor de toekomst? Ik hoop het. Dank u voor het meepraten met ons. Ronald van Zetten, CEO van De Hema. Dank u wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is deze week Ingrid Konings. en neemt een kijkje in de wereld van de doping. Hoe wordt er in Nederland tegen doping gestreden? Vandaag gaat de reis naar een laboratorium in Gent. Dat ligt in België, zoals u weet. En daar komen alle bloed- en urinestalen voor onderzoek binnen. Vanuit heel Europa, trouwens. Dag Jan, er zijn twee stallen binnengekomen, een bloedstaal en een urinestaal. Kun je die eventueel uh, inschrijven alsjeblieft? Okay. Volgens mij val ik met mijn neus in de boter. Ja, het is uh, toevallig dat er juist een urinestaal en een bloedstaal zijn binnengekomen, want het meerdeel van onze stalen zijn urinestalen. Dus uh, bloedstalen zijn enkel voor het biologisch paspoort en die moeten onmiddellijk ingeschreven worden. Urinestalen, daarvoor kunnen we nog eventjes uitstellen. En was dat net van die meneer met die koelbox die wegreed? Ja, het is van een uh, persoonlijke courier van een van onze leveranciers, een van onze nationale antidopingagentschappen. Dat was een controlearts die rechtstreeks van bij de renner komt. En dan zie ik er een nummer op staan, een 7000-nummer. Weet je dan ook welke renner daarachter zit? Nee, wij weten dat niet. Het is volledig anoniem. Alle nummers zijn anoniem? Alle nummers zijn anoniem, ja. Ieder jaar worden er 6000 stalen getest in het laboratorium in Gent. En hiervan is 4,5% positief. Dat is vrij veel. Internationaal gezien is het ongeveer een 2% van de atleten die positief testen. Bij ons is het iets meer. Omwille van het feit dat uh, die organisaties die ons stalen toeleveren, dat die zeer goed werk verrichten. Het is niet een eer van ons, want wij kunnen enkel detecteren wat erin aanwezig is. Het is een eer die gaat naar de mensen die ons de stalen toezenden. Oké, okay, Jan, de stalen zijn ingeschreven. Kun je nu de verzegeling verbreken zodanig dat we kunnen overgaan tot de analyse? Ja, ja en nu zie je dat de verzegeling wordt verbroken. De verzegeling is verbroken en normaal gezien zou het staal nu open moeten. Zo. Kunt u mij vertellen, deze urinestaal, hoeveel mensen zijn hiermee bezig en hoe lang ben je er in totaal qua tijd mee bezig? Well, bij een negatief resultaat zijn we er toch rap vier, vijf werkdagen mee bezig. En in totaal uh, zal ongeveer een tiental mensen betrokken zijn bij de analyse. Ruikt u overigens dat we hier met urine bezig zijn in het lab? Niet hier, maar net met al die flesjes. Dat, dat was wel een beetje een weeig luchtje. Ja, wij, wij merken dat bijvoorbeeld niet meer. Uh, wij vinden dat een normale geur. De meest geavanceerde apparaten staan hier. Uh, Koen is hier aan het werk, ook een, een laborant. Wat ben je nou precies aan het doen? Uh, momenteel zijn we een handserie stalen aan het injecteren. Dus uh, die worden op het toestel uh, gebracht. Het toestel analyseert ze dan en achteraf bekijken we dan de resultaten. Ik vraag aan Peter van Eno of hij weet wanneer de stalen worden toegestuurd. Elk moment van de dag kunnen er stalen toekomen. Uh, het lab zelf is open van uh, half acht morgens tot vijf uur s avonds. Buiten die kantooruren en in het weekend hebben we een drop-off plaats... Uh, ergens op een universitaire instelling die 24 uur op 24, 7 op 7 bemand is. Uh, waar stalen kunnen afgezet worden en waarna wij verwittigd worden... dat die aanwezig zijn zodat ze die zo snel mogelijk kunnen ophalen. Hoe geheim is dit allemaal of valt het wel mee?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 Dit programma is Adams van het Wereld Antidopingagentschap. Dat is ook het programma waar bijvoorbeeld uh, atleten hun verblijfsgegevens moeten uh, invullen internationaal. Waarbij dat ze hun wijrenbouwt ingeven. Uh, dat wordt ook gebruik, gebruikt door labs en door uh, dopingorganisaties. En hoe kan het dan toch zo zijn dat je hoort dat er zoveel wordt gesjoemeld? Terwijl u me echt de indruk geeft dat het niet kan. Ja, dat, dat, dat, dat weet ik ook niet. Ik, al wat ik weet is wat hier binnenkomt anoniem is en dat wij elk resultaat die hier binnenkomt dat wij dat rapporteren. Niet enkel aan onze klant, in dit geval de dopingautoriteit, maar dat elk resultaat zowel negatief als positief doorgaat naar het uh, wereldantidopingagentschap die alle gegevens heeft en ze dus uh, kan toekijken over onze schouder en alles controleert. Jullie staan nu aan de goede kant van de zaak, maar met al deze kennis kunnen jullie ook volgens mij aan de andere kant gaan werken. Is dat wel eens gebeurd? Dat is ooit gebeurd. Er zijn ooit medewerkers van een lab, een ander lab, overgelopen naar de andere kant. En die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van een steroïd in, in de balkenzaak. Uiteraard wel jaren nadat ze in het echte antidopinglab actief geweest waren blijft toch een mooi taaltje. Vanuit Gent was dat Ingrid Koning. Eh, zij sprak met het hoofd van het laboratorium, Peter van Eno. Morgen de afsluiting van deze week in de praktijk. Zometeen is het stand.nl. Dit is de stelling. De VVD heeft bij de onderhandelingen met de PvdA te veel ingeleverd. Bent u het daarmee eens of oneens? U mag het zometeen zeggen na het nieuws met Liesel Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. Beoogd vicepremier Asscher denkt dat de onrust over de zorgpremies... een voorbode is van nog veel meer onrust. Na zijn gesprek met formateur Rutte zei hij dat er heel veel maatregelen zijn... die pijn gaan doen bij heel veel mensen in het land. Asscher wilde er verder niet veel inhoudelijks over zeggen. De PvdA wil de verdediging van het akkoord nu overlaten... aan de mensen die het hebben gesloten. Er is steeds meer kritiek op het besluit om de marathon van New York... zondag door te laten gaan. Burgemeester Bloomberg noemde het laten doorgaan... een teken van hoop en optimisme. En bovendien is het goed voor de lokale economie, zegt hij. Maar critici vinden dat Bloomberg's besluit getuigt van slechte smaak... omdat in veel plaatsen in de stad nog herstel- en opruimwerkzaamheden zijn... na de orkaan Sandy. Lance Armstrong dreigt na zijn zeven toerzeges ook de bronzen medaille kwijt te raken... die hij in 2000 veroverde op de Olympische tijdrit in Sydney. Het IOC start een onderzoek. Aanleiding voor dat onderzoek is het usana rapport waaruit blijkt dat Armstrong de speel in een dopingnetwerk was. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWB verkeersinformatie met een a 20 hoofd van Holland richting Gouda. Er staat er een ongeluk tussen Rotterdam, en Pins alexander en Nieuwekerk aan IJssel, 4 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Jurgen van den Berg. De VVD heeft water bij de wijn gedaan. Te veel water, vindt de achterban. En ook VVD-prominent Hans Wiegel sprak grote woorden van onvrede. Voor de VVD-leden die ongerust zijn, heeft premier Mark Rutte wel een boodschap. Tegenleden zeg ik dat de VVD op aarde is eh, niet om zetels vast te houden... als een doel op zichzelf, maar omdat wij het land willen besturen. Omdat wij het land sterker uit de crisis willen laten komen. Maar tegen welke prijs wil hij dit allemaal laten gebeuren? Het beeld is ontstaan dat de weegschaal met het aanpassen van de hypotheekrenteaftrek... en de inkomensafhankelijke zorgplannen te veel doorslaat naar de kant van de PvdA. Is de VVD al te scheutig geweest met het water bij de wijn? En voelen veel VVD-leden zich terecht bedrogen? Of is de storm in een glas water en hebben beide partijen evenredig moeten inleveren? Ik ga erover praten met Bas Eenhoorn. Hij is oud-VVD-voorzitter en tegenwoordig burgemeester van alfa Rijn. Dag meneer Eenhoorn, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. Welkom in Stam.nl. We beginnen daarin altijd met drie keuzes. Even om de boel gewoon neer te zetten. U mag daar alleen maar ja of nee op zeggen. Dus daar komen ze. Niet verleren kun je leren? Uh, nee. Hij heeft echt de VVD er, hè? in plaats uh, van u verwachtte toch niet iets anders. In, dit is de tweede keuze. In plaats van over de hardwerkende Nederlander kunnen we beter praten over de hardgepakte Nederlander. Nee. En de VVD raakt ook mij in de portemonnee. Ja. Goed, nou dan de, de stelling. Wij praten er zometeen uitgebreid over door. Maar ik zeg tegen onze luisteraars dat we zeer benieuwd zijn naar u eens of oneens. En u hoeft niet per se VVD te hebben gestemd. U mag van alles gezinten zijn, maakt ons niet uit. Uh, de stelling luidt als volgt. De VVD heeft bij de onhandelingen met de PvdA veel ingeleverd. Bent u het eens of oneens? SMS dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En ook twitteren. Doe het dan met het hekje standpunt. Meneer Eenhoorn, zegt u eens of oneens over die, tegen die stelling? Nee, ik vind niet dat de VVD te veel heeft ingeleverd. Ik vind dat er een gebalanceerd uh, regeerakkoord is gekomen. Uh, als we bedenken wat de VVD allemaal binnen heeft gekregen, namelijk een schuldenreductie, een vermindering van de overheidsschuld, zoals we die wilden, om op lange termijn uh, een, een sterkere economie en een sterker land te hebben, dan denk ik dat met nog een aantal andere dingen, zoals uh, de, de, de maatregelen op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, uh, dat we er heel goed uh, uit zijn gekomen. Dus ik ben. Daar absoluut mee oneens. Ja. Dat begrotingstekort is een belangrijk punt altijd voor de VVD, maar als je dit ja. nu allemaal plus en mint, dan zitten we in 2017 nog steeds op anderhalf procent. Ja, nou dat, dat geeft al precies aan uh, dat uh, wat er nu aan de hand is... dat dat al rigoureuze, echt heel ingrijpende maatregelen vereist... om uh, in de richting te komen van wat de VVD wil. Ik vind dat dat van lef getuigt uh, dat we dat toch doen. En dat we tegelijkertijd op korte termijn uh, uh, opofferingen vragen aan mensen... en ook mensen met wat hoger inkomen. Zowel voor heel veel mensen uh, die tussen modaal en twee keer modaal zitten... zijn hardwerkende mensen die uh, nou, niet zoveel over hebben vaak ook behoorlijke schulden hebben, dus het is allemaal niet zo'n vetpot. Maar dat, heb, dat, dat die in moeten leveren, dat geldt voor mij, dat geldt voor heel veel mensen. Uh, dat is, uh, vind ik, uh, logisch. Ja. De vraag is natuurlijk, hadden we dat niet wat duidelijker en opener uh, moeten communiceren? Aha, u, u vindt dat daar iets mis is gegaan in het uh, uitleggen ja. van het verhaal? Absoluut. Ik denk dat het veel beter was geweest dat we vanaf het begin hadden gezegd uh, in welke mate uh, de maatregelen op korte termijn zouden doortikken. Wat dat zou betekenen. En nu lijkt het een beetje alsof het uh, niet helemaal e uh, open en eerlijk en duidelijk aan de orde is geweest. Nu zie je allemaal verschillende getallen. Nu zie je bijvoorbeeld binnen de VVD allerlei verschillende rekensommetjes. En nu vertrouwt de een de ander niet. En dat is jammer, want uh, dit kabinet begint nou juist met vertrouwen uit te stralen. Ze hebben een visie. Uh, ik zou ook willen zeggen ze hebben lef. En dan is het jammer dat uh, dat, dat vanaf het begin niet duidelijk is gemaakt. Uh, er moet worden ingeleverd, er moet worden opgeofferd en uh, dat betekent dat bijvoorbeeld uh, in de zorgpremie er heel veel moet gebeuren. Ja, dat, uh, dat is ook trouwens logisch dat het jaar. Daar gebeurt gezien de enorme uh, opstijging van uh, de uitgaven in de zorg. Dus ja, uh, uh. dat vind ik wel jammer. Dat had, had duidelijker gemoeten. Want uh, het beeld ontstaat nu. Nou goed, we hebben dat in deze uitzending al eerder besproken. De Telegraaf vanochtend, die pakt heel breed uit natuurlijk. En die heeft het al over een volkswoede die aan het ontstaan is. En een grote kop op de voorpagina. Marx Rutte wordt ja, Rutte ja, vanaf nu ja, genoemd. Ja, um, maar het concentreert zich een beetje op de hypotheekrenteaftrek en uh, de inkomensafhankelijke zorgplannen. Um, en, en daar ontstaat dus het beeld dat het te veel doorslaat naar de kant van de PvdA. Dat die, te, dat die veel meer hebben binnengehaald. Ja, mag ik over beide wat zeggen? Uh, over de hypotheekrenteaftrek. Een groot deel van de VV. De VD, uh, wil juist uh, duidelijkheid hierover. En een groot deel heeft al lang rekening gehouden... met het onvermijdelijke. Namelijk dat we stapje voor stapje uh, die kant op gaan. En ik vind uh, wat dat betreft het regeerakkoord uh, nu heel duidelijk. Uh, het, er is nu een maatregel op de lange termijn genomen. Er is gezegd hoe uh, langzamerhand ook voor bestaande uh, uh, mensen... met een hypotheek uh, het zal gaan uitwerken. Ik vind dat heel, heel erg belangrijk. Mm. Bij de zorgpremie is het ongelukkige dat daar ook uh, stappen zijn genomen... die op de korte termijn effect moeten hebben... maar dat die niet helder en duidelijk zijn gecommuniceerd in hun effecten. Dus daar zit dan het verschil tussen beiden. Maar dat beide nu duidelijkheid geven en beide ook een bepaalde last leggen... bij die mensen die het op dit moment uh, kunnen doen ten opzichte van anderen... dat is uh, misschien voor een aantal VVD'ers slikken... maar ik ken een aantal VVD'ers rechts binnen onze partij... die zeggen ja, het is wel nodig, want er zijn zoveel andere dingen... die we ervoor terugkrijgen. Nou, er zijn ook prominente VVD'ers die zelfs erelid zijn... die hard uithalen naar de VVD. Hè? Ja, die... dat is wel grappig. Meneer Wiegel was altijd ja. een voorstander... om eens met, met meneer Marijnus en meneer Roemer te gaan praten... om een kabinet te vormen. Uh, alsof dat iets zou hebben opgeleverd... wat de VVD uh, nog mooier eruit zou laten komen... dan in het huidige regering. Nou, we hebben het van de SP gehoord... wat betreft die inkomensafhankelijke premie... Uh, dan wil de SP inderdaad nog veel verder gaan. Dus. Daarom. Dus ik uh, denk dat we dat maar even moeten laten... bij meneer Wiegel en uh, zijn oorspronkelijke gedachte. Uh, dus ik begrijp dat hij uh, wat bezwaar heeft tegen maar, wat maar er Maar in hoeverre is dat schadelijk? Want hij neemt toch een hoop mensen mee. Wiegel is een belangrijke man binnen de VVD. Ja. neemt toch mensen mee in zijn kielzocht. En oh, Dat nee, zou Rutte niet uh, uh, leuk vinden. Dat dat maar het is ook vrienden. heel goed om, heel goed om uh, kritiek te hebben. En te zeggen, jongens, dit moet allemaal niet. Maar we moeten goed bedenken. Er wordt steeds nu gesproken over nivellering. Maar nivellering is in dit geval een effect en geen doel. Het doel is om op korte termijn inkomen voor de overheid te genereren en de zo zorgkosten te kunnen aanpakken en uh, lasten te leggen bij mensen die uh, nou eenmaal zorg afnemen. En dat betekent dat je dus iets meer ook uh, aan eigen, uh, eigen lasten hebt. Uh, dus wat dat betreft is het hele plaatje logisch. Uh, en ik begrijp dat Wiegel zegt, ja, dat vind ik allemaal niet leuk. Maar dat zijn heel veel mensen die dat niet leuk vinden. En nogmaals, uh, de Partij van de Arbeid heeft iets binnengekregen. De VVD heeft dat. En ze stralen vertrouwen uit. En op het ogenblik, en uw vorige gast zei het ook al, wat nu belangrijk is, is dat we met z'n allen werk om uit die crisis te komen. En uh, nou, dat, dat, dat betekent inleveren, maar het betekent tegelijkertijd vertrouwen hebben in die toekomst. Uh, het lijkt ook alsof, uh, laten we zeggen achterbannen, of het nou inderdaad links of rechts is, dat maakt niet zoveel uit. Maar die, die hebben soms ook een beetje een selectief geheugen. En, en misschien ook wel een korte termijn geheugen, wat altijd niet even goed meer werkt. Want inderdaad, als je, als je de maatregelen ziet, nou ja, de PvdA heeft uh, op arbeidsmarkten allerlei dingen moeten inleveren, uh, ja. slikken. Ontwikkelingshulp, uh, nou ja, noem het maar. Uh, we hebben natuurlijk in dat lenteakkoord nog gehad, uh, die forensenbelasting die stond, die is eruit gehaald. Dat zou dan ja. ook heel veel mensen treffen... Ja, natuurlijk. Er zijn een paar maatregelen teruggeschroefd... vanuit het uh, uh, lenteakkoord, wat, uh, wat denk ik heel verstandig is. Uh, dus ja, ik, wat, ik, wat ik nu een beetje zie, is een concentratie op een element... waarvan ik zo net al zei tegen u, uh, daar is niet handig over gecommuniceerd. En dat krijg je heel snel weer terug. Dus ik hoop hmm. dat uh, Mark Rutte en Samson heel snel... en vooral natuurlijk Mark Rutte naar de VVD toe, uh, weer in de lead zijn. En ik begrijp, ze gaan het land in. Ik weet dat ze binnenkort ook gaan praten... Uh, met de bestuurdersvereniging. Dus ik heb er vertrouwen in dat ze de boodschap overbrengen. En nogmaals, een beetje kritiek is niet verkeerd. En, en uiteindelijk moet er ook een meerderheid in de Eerste Kamer worden gevonden. Dus hier en daar zullen toch onderhandeld, uh, zal er toch onderhandeld moeten worden... over de scherpe randjes. Ja. Nou, dat is nog een ander punt. We hebben natuurlijk wat rondgebeld ook in VVD-kringen. kwamen uit bij uh, Frans Wijsglas, bij Robin Linschoot. En eigenlijk zeggen die allebei... Uh, ja, jongens... Uh, hè, dit, dit is het plan en dit is een soort masterplan... maar natuurlijk is, is hier al rekening mee gehouden... dat daar uh, Jan en allemaal overeen overheen gaat vallen... en dan komen ze ergens halverwege uit... en dat is precies waar ze wilden komen. Met andere ja, woorden, dit, dit is een politiek spel. Ja, ja, soms roep ik wel eens dat ik helemaal geen verstand van politiek heb. Maar u begrijpt wel, uh, uh, deze twee doorgewinterde politici... als zij dat zeggen, dan zal dat wel een <lacht> beetje de waarheid zijn. Ja, nog even over die leden. Want uh, ja, je hoort wat gemor hier en daar. Ik hoorde trouwens vanmorgen ook iemand van de Kamercentrale van de VVD... die zei, nou ja, we gaan het inderdaad binnenkort eens uitleggen... in, in, in, in drie bijeenkomsten en denk dat het allemaal rustig zal zijn. Maar er wordt ook geroepen om een, een ledenraadpleging. Met andere woorden, dat de leden toch hier iets over te zeggen krijgen. Dus ik stel me zo voor een congres, zoals dat het bij ons andere partijen ook zien en dat er amendementen komen en zo gaat dat gebeuren bij de VVD. We hebben in de tijd uh, als een van de eerste partijen... een ledendemocratie in de VVD ingevoerd. Maar daar hebben we toen helder van gezegd... let goed op, de fractie heeft eigen verantwoordelijkheid... en de Algemene Vergadering van Leden heeft een eigen verantwoordelijkheid. En nu hebben we net een fractie aangewezen... die heeft dus het mandaat van de hele partij om dit soort dingen te doen. Die leggen verantwoording af op de Algemene Vergadering... maar die gaan we nu niet even corrigeren. Dus ik vind dat zeer verderfelijk om dat op dit moment te doen. Dus een, uh, beter Communiceren. Direct vanaf het begin, Nou, dat is mijn puntje van kritiek. Maar nu niet uh, net doen alsof een algemene vergadering uh, de fractie kan corrigeren. Dat is tegen alle uh, democratische principes in, daar uh, ben ik een, een groot tegenstander van. Maar uh, bijvoorbeeld een van onze luisteraars hier, die mailt ons. Uh, die zegt, ja, Rutte is de man van de gebroken beloften. Hè? Eerst die toezegging van duizend euro voor de hardwerkende uh, mensen. Het onder water zetten van de Hetwiegenpolder zou die tegenhouden. Nou, dat gaat ook niet meer door. Hypotheekrenteaftrek onder de VVD zou daar niet worden aangekomen. Uh, ja, gaat dit, gaat dit uh, de VVD uiteindelijk uh, partnerspelen spelen bij volgende verkiezingen? Het alternatief van, uh, voor dezelfde schrijver... zou zijn dat er een heel ander kabinet zou komen... wat niet anders zou kunnen zijn geëindigd... in een kabinet wat nog scherper zou zijn op de korte termijn... maatregelen uh, die uh, nog lelijker zouden zijn uitgepakt... en die minder zouden hebben gedaan... aan het versterken van de economie op de lange termijn. En dat alternatief, dat zou ik absoluut niet willen, uh, willen onderstrepen. Nee. En dan nog meneer of mevrouw Van der Helm, die twittert... Rutte is geen rekenwonder, dat bleek eerder ook al in Brussel. Het lijkt alsof de PvdA de verkiezing heeft gewonnen in plaats van de VVD. Kijk, dat Rutte geen rekenwonder is, dat mag zo zijn. Uh, tegelijkertijd zeg ik, het gaat, zeker, gaat niet of hij goed kan rekenen... maar wel of hij goed kan communiceren. En dat kan hij heel erg goed. Uh, en ik vind dat de mensen om hem heen hem de goede cijfertjes moeten geven... zodat hij vanaf het begin geen uh, dingen zegt... die mogelijkerwijs wat, wat leuker uitpakken... en vervolgens moet je dat corrigeren. Dat is slecht in de communicatie. Dat weet Rutte natuurlijk als geen ander. Dus ik ben er ook van overtuigd dat hij dit uh, weer kan, uh, weer kan uh, corrigeren. Maar ja, daar zit wel een ongelukkig begin in die hele discussie over die zorgpremie. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U uh, blijft meeluisteren, dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Um, eerst even kijken naar wat er op de site gebeurt. 1540 mensen, dat is veel voor dit tijdstip. Uh, het is een beetje 50-50. 51% is het eens met de stelling, 49% oneens. En die stelling luidt dus, de VVD heeft bij de onderhandelingen met de PvdA te veel ingeleverd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar. Ja, met uh, Frans Broshuis, heel goed sluis. Ja, ik heb de meneer Eén gehoord, maar ja, hij kletst uh, naar mijn idee gewoon uit zijn nek. Uh, wel om de volgende reden. Uh, uh, in de eerste instantie zo is het zo dat ik denk dat Rutte zich gewoon een beter heeft laten nemen door die veel slimmere Samsung. En nu komt hij erachter dat het eigenlijk heel anders uitpakt. Nou, VVD-strijd zich ook helemaal, uh, helemaal wild. Ja, maar is dat terecht? Maar dat goed. is de vraag natuurlijk. Want daar hebben we natuurlijk net ook over gesproken. Het is, het is toch, als je het, het plus en mint... Ja, heeft de PvdA toch ook heel veel moeten inleveren van hun oorspronkelijke punten? Nee, waar het om gaat is... we krijgen hier gewoon een verkwanseling van het, uh, het liberale gedachtegoed. Kijk, als je wilt nivelleren, vind ik dat prima. Maar je moet nivelleren via de belasting... En dit is gewoon een nivellering via, via de, een zorgpremie. Ja. Ja, dat, dat, dat kan niet. Het is gewoon een ordinaire belastingmaatregel. Ja. Goed. U en... bent, u, sorry. Oh, ja, ik druk u weg. Sorry, uh, want ik dacht dat u een punt had gemaakt. Stand.nl. Goedemiddag. U spreekt met me Ik ben het uh, eens dat de VVD niet te veel hebben ingeleverd, zowel de Partij van Arbeid ook niet. Ze hebben zich als twee staatspartijen gedragen en verantwoordelijkheid genomen en niet naar de krakeel van de een op de ander geluisterd. Ze hebben een heel goed programma neergezet en ik hoop dat ze van, van harte dat ze het kunnen uitvoeren. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Sylvie uit Nijmegen. Um... Ik, ik uh, ben het niet mee eens met de stelling. Ik ben van mening dat de VVD, die heeft zijn eigen achterbaan, ik ben VVD, ik heb VVD gestemd, uh, altijd een, uh, een fan geweest van, uh, van Rutte, maar nu heb ik zoiets van, ja, wat, wat gebeurt er hier? Van voor de verkiezing, uh, aangeven uh, werkende daar gaan wij het voor opnemen. Mm -hmm. Werkenden, die krijgen duizend euro. En nu, wat gebeurt er? Ja, maar Wees... dat gelooft u toen toch ook al niet, mevrouw? Wees eens eerlijk. Oké, okay, dat, dat kan zijn. Maar toen dacht ik nog van... oké, okay, dat is een, uh, een, uh, een, een luchtballonnetje, oké. Okay. Maar in, in ieder geval nam hij het wel op voor zijn eigen VVD-kiezer. Ja. Maar nu, na de verkiezing, wat krijgen we? Hij, kon, hij is de, de vertegenwoordiger van het gedachtegoed van de PvdA. En nog erger, en, en dat, dat vind ik voor mezelf... dat ik denk van, nou, wat, wat hoor ik hier allemaal? Ook meneer Eenhoorn... Mm. Je, je krijgt antwoorden die hebben totaal geen uh, uh, relevantie bij betrekking tot de vraag. De vraag is, uh, hij laat zijn eigen achterban in de steek. Ja. En dan ja. krijg je wel allerlei antwoorden. Uh, ja, maar uh, de begroting wordt op orde en die en dit. Maar geen, uh, maar geen concreet antwoord op en je eigen achterban dan. Ja. Ja. Die laat je helemaal uh, met, je, met de principes... Ja. Maar vindt u, vindt, u nou, vindt u nou, want u hebt VVD gestemd zegt u, vindt u nou dat uh, bijvoorbeeld als je nou stelt dat iemand die PvdA gestemd heeft, zou die nu minder teleurgesteld zijn, denkt u? Ja, absoluut. Dat denkt u, ja. oké. Okay. Ja, want die, die zijn blij. Kijk, ik, ik kan me de, de houding van Samson wel, wel voorstellen. Ik zag hem gisteren op uh, televisie. Ja, die houdt, die houdt, die zegt ook nog netjes van... nou, misschien valt er over te praten. Uh -huh. Maar die denkt gewoon van, ja, wij hebben bereikt. Uh -huh. er, nou, er is nou meer bereikt dan in de jaren 80 onder den ja, goed. En dat is, dat is wat de VVD-kiezer uh, okay. zo, zo verbijstert. Dank u wel, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Goedendag, naar Johan van Dijk. Ik ben ongelooflijk trots op de heren dat ze dit klaargekregen hebben in die korte tijd. En als er de, de, de zaak staat in de fik. Echt onbeschoft in de fik. En dan ga je, je niet afvragen. Ga ik met een blauwe emmer blussen of ga ik met een rode emmer blussen. Er moet iets gedaan worden. En dat hebben die gasten nu gedaan. U bent trots op deze twee mannen. Absoluut. Ja. Had u op een van twee gestemd ook toevallig? Ik heb op Mark Rutte gestemd en hij heeft mijn vertrouwen uh, niet beschaamd. Kijk aan, nou dat is dan weer een ander verhaal. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Hallo, zeg maar. Ja, met Nicolo. Ja, ik uh, ben het uh, uh, eens met, uh, met de stemming. En er uh, was net een. Mijn voorganger, die heeft al het een en ander gras van mijn voeten weggemaakt. Maar het is zo dat. Uh, uh, pardon, ik zit even in de auto namelijk. Ik, ik hoor het. Ja. U rijdt toch wel 130, en, hè? Want dat mag van de VVD. Nee, nee, gewoon. nee. Ik oh. ben, ben aan het stoppen. Nee, maar kijk, uh, het, het liberaal beginsel. Dat, dat staat hier nu, uh, denk ik, als kernpunt. En als je nou van voren gehoord hebt over absoluut niet nivelleren en uh, niet aan de, uh, nou. aan de rente komen van de u, hypotheek... U, u bent teleurgesteld, uh, duidelijk. Uh, nou, teleurgesteld. Uh, ik denk dat, uh, dat de VVD geen liberale uh, uh, intentie meer heeft. Nee. Goed, we gaan straks voorleggen aan, uh, aan Bas Eenhoorn. Uh, dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, hallo, met Jouke Perrier. Dank, mevrouw. Ja, uh, nou, de, mijn voorganger zegt eigenlijk, die zegt precies waar het staat. Meneer Rutte heeft alsmaar geroepen dat hij een liberaal is. En dat is hij niet. En dat bewijst hij ook. Hij zegt het helemaal al door te zeggen van... Uh, wij hebben geen verkiezingen gewonnen om te doen wat dus kiezers wil, maar, willen. Maar om gewoon uh, te zorgen dat een heleboel geld... Goed geld van de hardwerkende mensen naar verkeerde dingen gaat niet naar de mensen die het laagst bestaan. Maar kijk, het, be het, be het probleem volgens mij is, en dat geldt voor elke politicus, uh, als, je, ja. kijk, als je de meerderheid haalt, ja, dan kan je al je plannen die je had in je verkiezingsprogramma uitvoeren. Maar we weten dat dat in Nederland nooit zal gebeuren, want je moet altijd iemand anders erbij hebben. Dus dan kom ja. je ergens halverwege uit. Nee, niet als je dingen niet zo vast belooft. Dingen die je echt... Dus zo voed je je kinderen ook op. Als je iets belooft, moet je het doen. Ja. Dan heb je daar geen speelruimte meer. Dus die had hij niet. En dan gaan ze die zorgkosten allemaal opnieuw verdelen. Terwijl het goed verdeeld was. Want mensen die minder konden betalen, kregen meer zorgtoeslag. Dus ja. dit is niet nodig. Dit is gewoon een kwestie van belastinggeld binnenhalen. Hm. En uitgeven aan dingen waar het niet voor bedoeld is. En daarin, ja, Mark Rutte, ik geloof niet dat er iemand zo vreselijk afgegaan is... als Mark Rutte nu in deze tijd. Nou ja, u hoorde net ook iemand zeggen die juist trots op, op hem is. Hè? Die ook op hem gestemd heeft. Dus ja, die verhalen zijn er ook. Dank u wel voor het bellen in ieder geval. Stand.nl, goedemiddag. Um... Maar Bert, in de hele discussie over de inkomensproblematiek nivellering... mis ik over welk inkomen het eigenlijk gaat. Gaat het over arbeidsinkomen of zijn de spaarders met een laag inkomen ook allemaal de klos? Ja. Nou ja, dan komen we weer op de uitwerking van die plannen. Want we hebben nu inderdaad hoofdlijnen meegekregen. En daar moeten we echt op wachten natuurlijk. Want dat gaat allemaal de komende tijd nog eens uh, tegen het licht worden gehouden. Dus ik, ik zou het antwoord op dit moment ook even niet weten. Uh, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. goedemiddag het maar weer even bij de stelling houden en uh, ik vind dat de VVD absoluut geen uh, water bij de wijn heeft gedaan. Het is denk ik een kwestie van een uh, fundamenteel principe van de VVD en uh, dat is namelijk dat succes beloond wordt en van de PVDA is het motto altijd geweest eerlijk delen en ik denk die twee fundamentele principes, als je die tegenover elkaar afweegt, dan heeft de PvdA inderdaad gewonnen waardoor het lijkt ...dat de VVD te veel water bij de wijn heeft gedaan. Maar het is denk ik echt het geval dat mensen die dus altijd het, uh, de gedachte hadden... ...succes wordt beloond. Echt het liberale gedachtegoed dat zij nu benadeeld worden... Doordat, uh, ...doordat zij meer verdienen eigenlijk meer moeten afdragen. Ja, dank u wel. Doe nog eentje, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik wil uh, uh, ook nog een, nog een hoofdlijn inbrengen. Ik ben het niet eens met de stelling... Maar ik denk als je draagvlak wil vergroten voor die nieuwe kabinetsplannen, dan zou je ook de banken moeten laten meebetalen. Ja. En uh, in die zin, hè, er is veel geld gestopt in de bank omdat ze ja. risicovol gehandeld hadden en verloren. En dan denk ik, als je dan kijkt naar. We moeten eerlijk delen. Iedereen die moet lasten betalen. Betrek ook de banken erbij. Rom die winsten af. Punt is en, duidelijk ja, mevrouw. Dat mis ik dus. Dank ja. u wel. Dank u wel voor het bellen. Dat zeggen tegen iedereen die de moeite weer heeft genomen om de telefoon te pakken. Snel terug naar Bas Eenhoorn, oud-VVD-voorzitter. Tegenwoordig burgemeester van Alphen aan de Rijn. Um, ja, laten we toch even over, over de liberale reacties uh, praten. Want uh, daar waren er gelukkig wat van die uh, hebben gebeld. Uh, ja. Ja, mensen vinden toch dat ze een beetje in de steek zijn gelaten. Uh, Rutte, dat hij niet genoeg. Is opgekomen voor zijn achterban, zegt uh, mevrouw letterlijk. Ja, interessant is dat het woord liberaal... steeds wordt gebruikt in relatie tot uh, lastenverzwaring. En uh, liberaal houdt gelukkig heel wat meer in. Uh, en een van de dingen die ik als liberaal ook erg belangrijk vind... zou je kunnen zeggen, is dat je moet kunnen delen... om uiteindelijk te kunnen vermenigvuldigen. En uh, in dit geval is het zo dat de VVD een stukje heeft gedeeld. En uh, heeft uh, een aantal maatregelen in de regeerakkoord kunnen bewerkstelligen... waardoor we straks kunnen vermenigvuldigen... en dus sterker uit de, uit de economische crisis komen. En ik, ik voel zeer mee met een aantal van de bellers die zeggen... het is noodzakelijk om nu op korte termijn uh, dit te doen... Uh, om mensen te laten inleveren. Uh, maar als we zeggen, is dat nou liberaal of niet liberaal... dat is een heel andere discussie. Wij doen nu wat nodig is voor het Land. En uh, natuurlijk doen we dat op basis van uh, de principes... die vanuit de Partij van de Arbeid en uh, van de, vanuit de VVD zijn ingebracht. Maar we hebben inderdaad nu met z'n allen een opdracht. En uh, ik ben blij dat er zoveel mensen zijn die zeggen... daar heb ik vertrouwen in, uh, dat toont lef en visie. En uh, daarom staan ja. we achter dit kabinet. En, en u zegt eigenlijk tegen de, de, de leiding van de partij... ik zie trouwens op Teletext ook een, een kop staan... VVD-kade wil meer regie partijtop. Uh, maar, maar dat zou dus ook over die communicatie kunnen gaan. Leg het nou eens even goed uit allemaal. En dat Zo zou een het. hele hoop koude lucht nemen. Absoluut, absoluut. En, en gewoon goed uitleggen in de zin... Uh, uh, dat je niet iets voor wat wordt gehouden... Uh, wat, wat nog even niet aan de orde is. Maar dan leg ook uit dat, dat je nu... Uh, even door de zure appel heen moet ja. wijten. Dank dat u me Deed in stand.nl Bas met veel plezier. burgemeester van de Rijn, oud VVD-voorzitter. Ik kijk even op onze site: uh, 1700 mensen ruim gestemd. Het is precies 50-50, dat is mooi. Uh, u kunt nog de hele middag blijven stemmen. Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, we hebben Paul Haan met de gast. Kent u die uitdrukking? Dominee Gemdaad. Hij begint met een nieuwe theatershow met weer Dominee Gemdaad. Uh, dat is dus blijkbaar gewoon een heel populair iemand. En maar G. Dolman ook. Hoe kan dat dat die typetjes ja. al zo lang meegaan? En waar is Bustafontein gebleven? Ja, ik zal het vragen. Hij zit hier echt in de studio hiernaast. Dus okay. de vraag kan zo. Gesteld. Verder praten we ook uh, nog over het imago van Staphorst en over draadloos betalen. Nou, dat allemaal meemaken zometeen na twee op deze zender Radio 1. Dit is de dag en ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV. Morgen in vrijdagmiddaglaag.